Hallo. Ja, welkom. Um, u ook. We gingen het even over um, netradio hebben. En, um, nou, was ik natuurlijk wel benieuwd. Goed, iedereen weet wel uh, dat het in uh, '96 is begonnen. Mm -hmm. Maar uh, misschien toch even goed om naar het begin uh, weer te gaan. Want uh, voor jou moet het wel een belangrijk moment zijn geweest dat uh, computer, computernetwerk en radio, twee dingen die je lang gedaan hebt, die, die ook lang gescheiden waren tot dan toe, samenkwamen. Ja, is dat, dat, dat is eigenlijk snel, in een korte tijd heel snel gegaan, hè? niet geleidelijk. Nou, de digitale revolutie is sowieso uh, exponentieel, of je dat noemt, het is een parabool. Het gaat gewoon steeds sneller. Het is veel interessanter, waarom is die integratie dus zo laat op gang gekomen? Want uh, ik, ik sta ook bekend als een uh, iemand die van snelheid houdt en... Uh, het duurt mij allemaal te lang, het gaat te langzaam. Maar dat heeft zijn oorzaken natuurlijk. En die, die oorzaken zijn interessant. Die horen ook bij de def Deformatiestudie natuurlijk. Hmm. Ja, met computers begonnen al ergens wanneer was dat nou? In 1982 of zoiets, geloof ik. En de eerste online gebeuren was in 1983, geloof ik. En de eerste public service die we gingen draaien, begon dan in 1985, geloof hmm. ik, zoiets. Nou, Um, ja, het heeft inderdaad heel lang gescheiden van radio gelopen en, maar het kon meer omdat al die spullen gewoon razend duur zijn, waren en uh, dat, dat een computer hebben of een beetje onder level zijn dat, dat, dat kostte gewoon een investering daarvoor ontzegde je andere dingen en dan, dat was je, je speelgoedje, je ding op dat moment Nou en ook die radio zo illegaal was want dat is ook weer een verhaal dus dat, die hele illegaliteit en die feeling hoe je daarmee omgaat Ik bedoel, Radio 100 bestaat ook al ruim 15 jaar en, en daar waren minstens tien paranoia-jaren bij zo. En eigenlijk, ikzelf heb dat nog gehad van een paar jaar geleden. Nou, misschien een jaar geleden nog zelfs. En daar ja, ga je gewoon geen dure dingen of dingen van jezelf in integreren. Dus die hele radio-studio heeft uh, meer dan tien jaar lang op, op minimale middelen gedraaid. Alleen maar om, om als er een inval zou komen, dat je gewoon niet alles kwijt bent en uh, je investering... Zo hebben we ook geleerd dus, te, te werken met die minimale middelen. Mm. En, ja, nu op dit moment dus. Maar kun je het even vanuit de computerkant dan bekijken? Ja. Want vanuit de computerkant heb je natuurlijk wel met geluid gewerkt, hè? maar dat was dan mm. nog niet online. Ja, vanuit de computerkant. Um, dat, dat doe je nu misschien niet meer zoveel. Hè? Ja, dat het te maken is met, met de snelheid, zeg maar. En waar, waarop het zinvol wordt om, om geluid te gaan versturen. Dit zogenaamde streamen, het real-time versturen. Dus als ik jou een sampletje toestuur mm. als een e-mail. Maar ja, wat de laatste we even vergeleken. Uh, Hoe lang iets zou duren op 300 bout versturen. Of op uh, 5600 bout of zo. Uh, 56.000, pardon. Ja. <laughs> en, uh, dat, nou, als je daar iets moet downloaden. Dan heb je het inderdaad over 7 of 8 uur downloaden van een vrij kleine dingen nog. Uh, oh, vandaag de dag, hè? Ja, op 300 bout. Dus ja. als, je, als je je computer terugschakelt aan 300 bout. Mm. Dan, Verandert de hele wereld. Uh. Enfin, dus, dus maar we hadden iedere keer bij die, die, die, die vernieuwingen en modems, was echt een hype, weet je. Er komt een nieuwe modem, een snelle modem, mm. 1200 bout man. Weet je, nou een 1200 bouwt cool, uh, 2400 bout komt nu. En iedere keer zei ze ook, dit is de absolute grens, sneller kan het niet op de telefoonlijnen, die houden dat niet vol. Uh, nou, er komt 2400 bout uh, modems, mm. uh, ja, al die modems kosten gemiddeld op het begin 900 gulden, 1000 gulden, 900 gulden, afzakken 700 gulden, 500, maar dat betaalden we voor die, die, die, die lage snelheden. Um. Um, blauwe blauwe. Geluid, 14k4, maar, ja. De 14k4 kwam mm. dus. Dat was, de, dat was eigenlijk een van de eerste echte standaards waarop ook meerdere mensen online gingen komen. Die ja. ook een mee. tijd heeft gehouden, hè? die eigenlijk nog steeds wel uh, nog af en toe opduiken. Nee, volgens mij niet meer. Mm. Want 14k4, dan zou er 19,2 komen. Wat, en die heeft het nooit gehaald, mm. omdat het alweer zo snel ging. En dat geldt ook voor 9600 bouwt eigenlijk, de tussen speeches, mm. die dan alweer door de volgende snelheid. Uh, gepakt worden aan, want tussen 56k dus zeggen ze ook weer dat is een Nok. terwijl ik gewoon nu wel weer dingen dat ze het kunnen verdubbelen werd tot 128k, mm. en dan zit je op ISTN speed via gewoon een normale lijn enzovoort, en je kunt nu ook gekoppelde modems kopen even als speciaal detail, uh, dus heb je gewoon eigenlijk twee losse modems die, die in je computer zitten en je hebt twee lijnen en dan brengt ze bij elkaar. Het ja. is gewoon networking en stuff. Je kunt uh, tien modems rij hangen natuurlijk, blabla. Sensationeel. Ja. Ja, wat wennen, maar hoeveel bandwidth heb je nodig? Mm -hmm. uh, maar wanneer we begonnen? Met 28k8 geloof ik, begonnen de eerste kluisje-experimenten. Ja. Dus dat die speed uh, interessant was. En, maar ja, dan krijg je weer, er is geen publiek, er zijn geen mensen, er is geen tester waarmee je het kunt testen. Dus heel vaak hebben wij bij het ARB-bureau dubbele systemen gehad. Dat we onszelf opbelden. Dus twee lijnen, twee computers. En dat je jezelf ging opbellen uh, om überhaupt te kunnen testen hoe het uh, werkt en mm -hmm. hoe het overkomt. Ja. Want dat is nu ook nog een probleem: mensen ze verzenden wel uit, maar ze monitoren dat niet echt zoals een luisteraar. Dus er is er heel veel bij dat ze denken dat de hele wereld luistert of ze denken dat het goed gaat, terwijl misschien is er helemaal geen geluid, of misschien is het heel zacht, of misschien is er storing. Weet je, of. Uh, ja. dat, het is echt provisorisch nog een beetje het kosten nu van de meeste mensen. Maar voor, voor veel mensen moet er toch ook een overgangstijd zijn geweest... van het offline bewerken van geluidsfiles naar het online um, streamen. Daar, hoe ligt het verband voor jou tussen die twee dingen? Ja, het, het streamen is natuurlijk typisch iets voor, voor broadcasters. dus voor radiomensen. Want iemand die, die muziek maakt, die maakt een piece van, van drie minuten, vijf minuten... en die heeft er misschien twaalf of zo. Dus dat is moeilijk zat om een cd vol te krijgen met goede nummers. Dus als je in nummers denkt... Dan, uh, dan ben je beperkt. Dan zet je een paar nummers op je website. Maar ja, typisch radiomensen die denken van, oh dan ga ik gasten uitnodigen, ga ik interviews doen. En ik heb nog mixen en dan haal ik die erbij. En zo, dus dan begin je radio te maken. Nou, dan moet je streamen. Dus uh, dat is ook typisch vanuit de, de, sowieso de vrije media scene was de eerste, zeg maar, die, die überhaupt online ging streamen. Lang voordat die radio's, die, uh, concertzenders en, en andere lokalos uh, daarmee bezig gingen. En dat was dus inderdaad in 1996 pas dat het streamen uh, geïntroduceerd werd. Ik, gewoon het programma en software. Daar hebben we het een paar jaar lang over gehad ook. En er zijn uh, experimenten geweest om dat te schrijven enzovoort. Maar ja, dan heb je nog weer geen user interface. Je hebt geen distributie van die user interface. Het web was er nog niet eens toen. Dat kwam pas in 1995 toch? Of wanneer kwam het web? Nou ja, ja, in 1993, ja, 1994. Maar goed. Ja. Het ja. web begon goed in 1994. Ja. Nou, ik bedoel, wij zaten voor web al online. Ja. We zaten al op het internet voor het web kwam. Ja. Uh, uh, ja, het web is inderdaad een revolutie geweest, zeg maar. Of daar is, daar is, daar is de, de internetrevolutie begonnen. Doordat het voor iedereen zinvol en toegankelijk wordt. Nou, je ziet nu dat alle radio's gaan online. Maar dat is een kleine moeite. Het is gewoon een computertje met software. En, en ze kunnen hun radiosignaal doorprikken. Nou, dan krijg je weer de scheiding van de mensen die het gewoon doorprikken. op bestaande radio. En typische webcasters, die alleen maar webcasten bijvoorbeeld... Uh, ...omdat je ethers, zenders niet zomaar mag hebben... ...en weer gebonden bent aan regels enzovoorts. Kun je een aantal uh, typische webcasters uh, van het eerste uur uh, noemen... ...die dat gewoon gedaan hebben of nog steeds doen? Die gewoon casten? Ja. Uh, ja, en eens even kijken... Ik weet niet precies de achtergronden van de meesten. Nee, uh, goed, maar noem, noem wat. Uh, ja, je hebt die, die, die uh, Raza mensen, hebben uh, uh, Latvia, Latvia. Ja, in Riga. Riga. Ja. Die, die zijn uh, vrij actief. Het is voor mij on vrij onduidelijk gezien wie en wat en hoe. Maar die hebben events. Zeg maar toen wij begonnen met eventen, waren dat de eerste gasten die we ook tegenkwamen. Alleen de communicatie loopt gewoon niet. Uh, om, omdat die mensen inderdaad helemaal. Voor hun is, is die space zo overweldigend dat, dat dat is waar ze mee bezig zijn. En laat met staan dat je het dan eigenlijk het domestificeren, het Temmen, het Temmen van de technologie en de space, ja, De oneindige en, vlaktes, ja, en, en het handelen daarin, het zijn daarin, want dat is ook een punt interessant om op terug te komen. Mm. Het zijn in die space, weet je, in die noem het cyberspace of media space of wat, want het is een technologische space. Die wordt gecreëerd door machines en operators die creëren die ruimte, die gaat open. En dat is het attentieveld, dat zijn de luisteraars, dat is een soort stage. Zo. Maar daar, dan zit er nog niemand in. Weet je? En wie komt dan? Nou, op dit moment is het, het, komen de dj's, het is overal waar iets is van een gelu versterkte geluidsapparatuur, dan dus staan de dj's in de rij. En uh, die, die vullen wel de uren met hun uh, drum en bass en al dat gedoe. Het is wel leuk op zijn tijd. Maar dus ik bedoel, het, het grappige was met al die netcasters, omdat ze een beetje uit de arts zien komen of vrije media zien of and anders is media zien, ja. uh, kunstacademisch, mediaafdelingen. Dat je toch denkt dat ze op onderzoek uitgaan, wat, uh, wat er meer mogelijk is dan een kopie van bestaande media, dus radio. Ja, alleen maar uh, plaatjes draaien bedoel je. Maar het is ook al gezegd dat als, als er een transitie is naar ja. nieuwe media... Ja, dat is McLuhan. ...dan begint iedereen ja. sowieso met wat hij kent. Dus, ja. dus men neemt het oude medium mee in het ja, nieuwe. Ja, die hadden we gisteravond nog te gast ja. uh, in de, uh, de uitzending van uh, DFM. Ja, nou ja, DFM, dat ken jij. Sommige mensen al dat, dat ze gewoon wij zo'n barrières voelen of onder, ondervinden. Dan, dan moeten we daar aan werken. Dus we, we hebben, willen sowieso niet radio maken zoals radio. Dat is, dat is al, al inderdaad 15 jaar geleden dat ik dat... Die invloeden afgeworpen heb, zeg maar. Hmm. En, en maar we willen ook niet uh, doen zoals DFM op Radio 100. Dus uh, het kan niet zo zijn dat je, jij gewoon het Radio 100 geluid doorprikt. Uh, volledig doorprikken? Nee, dat natuurlijk uh, niet. Nee. nee, maar ook op je eigen kanaal? Uh, nou, ik weet niet precies wat je bedoelt, maar hoe het hier, wat hier zich hier afspeelt... Is hmm. dus radio, radio DFM is op dit moment een, een webcast en het is een verzameling van, van programma's. Uh, die kunnen uit de hele wereld komen. Ja, waar, waar... Dat bedoel ik. Dus ja. je prikt niet gewoon Radio 100 door. Nee, maar natuurlijk. Radio 100 wat er bijna is, is. Gewoon een geweldig station. En, en daar zitten uh, een heleboel programma's op. Die, die, die, die, die, die vind ik horen dan ook bij DFM. Ja. En die prikken we dan door. En, uh, zoals op dit moment bijvoorbeeld. Maar dat is weer iets anders. <laughs> Met, mm -hmm. uh, um, en... Um, Nee, het ging even. Ja, nee, best, best of, ja. weet je, zoiets krijg je, maar natuurlijk, er is veel meer en wij weten ook niet alles. Maar we nodigen ook iedereen steeds uit. Er zit de oproep op, constant in van mailtje aan, doe mee. Dus het is eigenlijk met een ons. soort sampling van, van, van uh, programma's die er zijn, en dan bestaat net radio uit uh, best of nou, nee, plus invloeden van buiten. Ik, als, als master zeg maar, van het station, uh, ik prefereer live. Huh? Dus als, als iemand een live programma biedt, heeft hij meer priority of rechten krijgt hij dan, dan als we iets doorprikken gewoon. Dus als er niks is, dan prikken we wat door. Daarmee hebben we een basis, zeg maar. Maar als gauw iemand zich aanmeldt, die live is, zo, dan krijgt hij die, die zendtijd of zo. En dan helaas dan voor die... Dat geautomatiseerde gedoe, maar dat, dat, dat kunnen we ook wel weer doorprikken op geautomatiseerde wijze of zoiets nee. Maar ik probeer dus een programmering samen te stellen. Waar mensen overschakelen live en ze komen in die chat hangen ze bij elkaar nu en ze praten met elkaar. De, de, de nieuwe DJ komt binnen, begroet de luisteraars, begroet de volgende DJ, uh, de volgende DJ. Die weet van oh, die is er en uh, die begint er ja. al een beetje naar zijn einde toe te werken. En dat loopt ja. via de chat, dan, Ja, hè? en de DJ... Dus, uh, ja, de coördinatie. En, ik noem het maar even DJ, dat is een mm -hmm. scheldwoord dus eigenlijk ook bij mm -hmm. ons, maar, uh, dat, Ze geven het aan elkaar over. Ja. Snap je? Dus ondertussen zit ik er gewoon al bij te kijken. Maar en, de, de, en, uh, de coördinatie loopt dan via de chat, hè? Want dat is het kanaal eigenlijk waarop nou, je... Ja, dat hè? is op zich voldoende. En ja. bij verwarring dan pakken we eventueel telefoon erbij of zo. Mm -hmm. of, wat, uh, ja. mm -hmm. of je neemt iemand apart in een pri private chat of zo. Ja. Maar eigenlijk mm -hmm. gebeurt het ook in de publieke... Uh, Box gewoon. Dus mensen. Ja, natuurlijk, het, het is toch bedoeld ook om... Um, ja, hoe, hoe zie jij dat eigenlijk? Hoe, uh, hoe wordt er gebruik gemaakt van die... Uh, van? Want het hoort eigenlijk helemaal bij. Hè? Dus als je, als je een netcasting doet... Ja. Dan uh, zit er automatisch een uh, chat bij. Nee. nee? Voor velen niet, bij jou wel. En bij andere vele stations die ik ken. Ja, tuurlijk, ze hebben dat ontdekt. En dat, dat hoort bij het internet. Je wil, je wil gewoon, uh, het gaat om interactie. En je, en je wil ook feedback. Het is ook in- en uitzending. Je wil liefst meteen feedback op wat je doet. En uh, met radio is het moeilijk. Of mensen moeten opbellen. Hè? Dan, dan heb je iets van, ah, oh, er luistert iemand. Hè, hè? Er is iemand die luistert. Hè? Ik dacht, dat er belde, dat belde niemand. er ja, was niemand. Dat zijn misschien tienduizenden mensen zo die luisteren. Ja. Nou, en, maar met die chat is hetzelfde. Dat, mm -hmm. uh, dat is eigenlijk iets je beller. Maar, maar met dat verschil, jij kan uh, net statistieken oproepen en je kan dus altijd weten hoe, exact weten hoeveel mensen er ja, luisteren. Dat is het net. Ja. En voor veel mensen is het ook beter om bijvoorbeeld niet die statistieken te che checken. Ja. Als je, want dan zien ze dat ze alleen maar, maar hetzelfde zijn die op hun site komen en dat er eigenlijk helemaal niemand is verder. En dat is zo depro dat ook het hele project meteen stopt. Ja. Eigenlijk. Uh, het, het was nog in een tijd heel populair toen die tellers opkwamen. Het ja. schokken mensen zich groot. Dat heb ik ook gehad hoor. Ja. Eerst denk je, als je geen teller hebt, denk je dat de, dat de hele wereld naar je luistert. Mm -hmm. Zo'n gevoel heb je. Mm -hmm. Terwijl je ziet dat... Uh... Ik denk dat het een nieuw medium is en je denkt, dat veel mensen komen bij jou terecht. Er zijn nog geen honderdduizenden netradiosites. Nu, ondertussen wel, hè. <laughs> Ik, nee, maar we zien het wel, die cijfers. Maar wat komt niet aan marketing? En, en, en we worden nu al een beetje eruit gedrukt, uit alle lijsten. Want eerst stonden we gewoon bijna over, overal bovenaan. Omdat we de eerste waren, zeg maar, in alle lijsten. Maar wordt gewoon uitgedrukt door alle, alle, alle popiopische uh, en, en, en alle normale radios die doorgeprikt mm. worden. Ja. Maar we maar wat blijven kan jij ze nou aanraden? Dat... Wat kan jij nou aanraden om het niet te hebben? Hè? Wat hebben Nou ja, om die statistieken niet open te hebben. Ik ben een fan van uh, weten en meten en zo, weet je. Mm. Want het want is toch zinloos als je. Tenminste, het is voor jou zinvol misschien. Maar je zit dan helemaal in een, een soort therapeutische mm. cel of zo, denk. dan heb ik dan het gevoel een beetje mm. en op het moment dat ik dat besef dus van, oh, nou dan moet er iets veranderen dan ga ik of iets heel anders doen of ik ga promotie uh, verstevigen, ja. dat heb ik toen gedaan, ja. toen ben ik ook uh, ja. een, een, een mail gaan mm. opzetten en zo die curl, ja. dat werkt allemaal, en het internet heeft zijn technieken en, en, en die ga je gewoon gebruiken nou, het chat hoort daar gewoon ook bij en wij als gevorderden, wij chatten al, al, al sinds, sinds 85 ja. dus ja. We geven dat door, en nu, we, we hebben jou waarschijnlijk ook opgetipt en iedereen. Ja, nou, en jij geeft we de hand, je kom hier. Ik Ik je. Ik oh, heb ja. hebben jullie geen chat? Ja. Chat, ja. wat is dat dan? IRC? Ja, ja, we, we. ja. Nou, Nu ondertussen ja. bij het gemeengoed. Ja. En, en dat is erg goed. FTP, IRC, ja. e-mail ja. en ja. browser. Ja. Nou, tel telnet is nog voor mensen die het geleerd hebben in die ja. periode. Ja. Daar hoor je ook bij. En dat zijn mensen die een beetje bangig zijn om, om over te schakelen. En die hebben zoiets van: Nou, ik ken dit en hiermee kom ik er. Uh, en voor de rest is Telnet alleen zeer uitstekend. Inderdaad als je op reis bent mm. en je bent ergens op een totaal vreemde terminal of zo, uh, dan is het heel makkelijk als je even Telnet kunt starten. Kun je inloggen, niemand ja. heeft last van je. Ja. Het wordt niet gelogd als je een beetje mazzel hebt, je password of zo. So. Mm -hmm. Dus uh, ja. je kunt even je mail checken. Mm. En, uh, nee, maar ik noemde even Telnet omdat het. Uh... In het rijtje past van ja. alle basis. Uh, maar meteen kun je het zetten. Uh, ja. Je kunt browsen. Tuurlijk. Zetten. Je kan alles. Ja, dat is de oude internetstijl voor het web kwam. Mm. Maar dat is dus internet en niet web. Dus nee, wij, met, ja, wij maken even een verschil tussen web en internet. Ja. ja en uh, vind jij ook dat we een verschil moeten maken tussen, tussen webcasting en netcasting? Ja, Zou zeker. Dat ja, ja. had ik het laatst ook over met iemand. Ja. Dit, ondertussen is het gewoon webcasting. Ja. Omdat het net is veel groter dan, dan het web. Is en wel wij wel. zitten echt op dat HTML-level met ja. die interfaces. En het gaat nu om JavaScript, Perl, uh, streaming en zo. het is alleen nog maar web oriented En de rest van het internet, dat verdwijnt ook gewoon veilig. Dat is gewoon niet erg. Het ja. is een re blijvende revolutie. En misschien over een paar jaar, weet ik wat. Ja. ja. Ik zag uh, die uh, vanmorgen op de tv. Het was het eind van die sessie die we hadden vannacht. Er waren net een paar mensen die kwamen uit de trein. En die stapten in, in, in de event op tv, zeg maar. En die lieten wat plaatjes zien. Die, die kwamen van de internationale funko mm -hmm. Die kwam net uit de trein. S morgens vroeg uit Berlijn, weet je. Weer terug naar Amsterdam. Hup, meteen die uitzending in. En die hadden allemaal plaatjes van nieuwe gadgets. Mm -hmm. En daar was onder andere een uh, soort LCD-televisietoestelletje bij. Maar nog, nog platter. ietsje vierkant, maar wel platter. En dat een mooi schermpje op, goed beeld. Met een heel klein kut antennetje. Mm -hmm. uh, Schrapt het woord, een klein antennetje. <laughs> en, uh, maar je kunt er ook uh, met internetten. Je kunt ermee browsen. Het is gewoon pocket, man. Mm -hmm. En dat zeg ik ook wel, mm -hmm. uh, ja, internet moet draagbaar worden. Ja, het zit ook in de Nokia Communicator, hè? De nieuwe uh, handy, daar, daar heb ik mee gewerkt in Finland. Juist. maar uh, die dingen zijn allemaal niet te betalen. Mm. En deze gadgets, die kosten uh, een paar honderd gold. Of zo. En dan is die telefoons nu, die gewoon in handy is. Daar gaan we dus heen, de smartphone, de, de, de link. Want dat is wat uiteindelijk omgaat, dat je gewoon anyway gelinkt bent en de gadgets moeten verdwijnen uit deze dimensie. De grote, zware computers. Ja, die sowieso nemen ook wat je bij je hebt. Als ja. jij je zakken vol met, met plastic dingen hebt, vol met batterijen en, en het is een paar kilo je zakken gaan uithangen, je kleding ziet er niet uit. Uh, en, en ik zei er straks, als ze liggen op straat ook, zie je al de platgereden telefoons van die, die fietsers. Als, nou ja, er zijn in, in Tokio uh, verzamelen ze elke dag 3000 uh, van die handies uh, die mensen zijn vergeten Ik in de trein. Ja. Die in de trein liggen alleen al 3000 handies Lachen, man. Kun je een leuk kunstproject mee doen? <lacht> Oogst van een dag. Ja. <lacht> en ja. laten we het even uh, hebben over uh, <clears throat> die leegte, want dat, dat interesseert mij wel. Ja. Space, want, juist, dat is ja. heel interessant. Want, want, dat... want die, aan de ene kant opent die dus heel erg veel mogelijkheden... En uh, heel veel, sommige mensen schrikken daarvoor terug. Nou, 99% zeg ik dan. En als ik jou in die space zie, dan ben je ook heel voorzichtig. Dan hou je je vast aan de wand, als hij als er is. En je schuift het een beetje binnen. Ik hou hem vast aan toe. Oh, aan mij. Maar ik beweeg te snel. <laughs> heel veel mensen proberen zich vast te houden aan mij. Maar ik ben erop, een pogo, pogo, move, move. Met mijn photon bike. Want... Dat is de geinigste als operator. Je wil wel iedereen helpen enzovoorts. Maar punt 1 gaat het, is het systeem moet blijven draaien. Punt 1 moet je de, de machinerie die die space in stand houdt. Ja. Die, moet je, die moet je zo blijven draaien. Want anders valt alles weg. Ja. En voor de rest wil je iedereen wel helpen. En een goede raad geven. En, en iedereen is welkom ernaast te staan. Weet je? Ze mogen op mijn lip zitten. Mm. Ze mogen op mijn vingers kijken. En, en ik vertel gewoon hardop wat ik allemaal doe. Mm. En, en meer kan ik niet doen. Want het moet niet storend worden. Mm. Nou en... Kun je nou ik, ikzelf in die space, hmm. uh, ik ben vrij relaxed, ik ben eraan gewend. Ja. En ik zie dus mensen binnenkomen en ik zie mensen gaan. Ik zie ze eruit vallen, erin komen. Was. Nou, een typisch uh, voorval is, je, je zit gewoon ergens, er komt iemand binnen en die zegt hallo, hallo. Uh, nou, dan ga je reageren, maar je moet eerst je zin typen bijvoorbeeld en als je zin klaar is, typ je op enter. Uh, als je nou begint bijvoorbeeld hallo, welkom op dit kanaal. Leuk dat je hier bent. Luister je ook naar. Op, en ik pok is hier weer weg. Voordat jij hebt enter gedrukt en jouw bericht überhaupt verstuurd is. Is die persoon valt er weer uit. Dus het is uh, allemaal weer protocol Iemand komt binnen die zegt hallo en dan moet je meteen zeggen hi. Heel kort, weet je. Leven En dan weet hij niet wie je bent. Je weet niet hoe je uitziet. Je weet niet waar je zit, wat je status is. Uh, dus die zit ook in, in een hele empty space. Nou, dan kan, kan die ook gaan klikken, weet je. Who is, finger, uh, DNS-nummer. Uh, als hij wil, kan, die, mm. kan iemand gaan onderzoeken wie die anderen zijn. En dan krijg je allemaal uh, kleine brokjes data. En daarmee ga je je beeld samenstellen van, uh, Biet, van een soort karakter. Hoe jij dit ziet. Mm -hmm. En dat is dan jouw cyberspace met die karakters. En, en in plaats van dat we dat met grafische dingen zelf invullen... laat het gewoon aan de fantasie over. Want dat is de kracht van radio en sound. Dat je je eigen film maakt... Dus onze cyberspace, uh, of mijn cyberspace, uh, is echt super audio-reality gewoon eigenlijk. Want de, de beelden, ja, die, die zitten in je hoofd, die maak je zelf gewoon. En, en die zijn veel interessanter en, en, en in je fantasie kun je vliegen, kun je alles, kun je onder water ademen. Het uh, is super cyberspace, het is net als dromen zeg maar. Het, op een gegeven moment worden er een soort uh, dromen met je ogen open en je hebt wel nog technologische extensies. Maar je komt in een soort dream state. En, en dat merk je als sessies lang duren. En mensen echt involved raken. Die verdwijnen eigenlijk uit deze wereld. Weet je. Als je daar iets tegen zegt. Dan, huh? Huh? Ja, ja, ja. En dan zijn de meesten nou, op onderzoek met, met, die, met zichzelf hun eigen gevoel leren ze kennen. Stapje voor stapje, schoolvoeten. Nou, dan ontwikkel je skills. En daar gaat het dus eigenlijk om. Een soort skills. Cyber skills, whatever. Uh, dan heel snel bij een operator. Want op mediagebied heb je een presentator, uh, operator uh, en dan nog een paar. En, uh, die en uh, wellicht uh, gewoon uh, luisteraar en participant. Luisteraar, dat is <kuggen> misschien hier niet zelf voor de hand liggend, maar gewoon, mm. gewoon deelnemer zijn, kan dat? Ja, de luisteraar is, is een oh ja, ander verhaal. We, we een paar jaar geleden in interviews uh, al iets gezegd van dat we de luisteraar hebben losgelaten. Mm. Het, of het publiek, of zo, dat je daarmee bezig bent. Mm. Met het publiek. En dat klopt eigenlijk nog steeds. Het publiek doet er op zich helemaal niet toe. Ook al is er niemand, niemand meer van publiek. Dan zijn het alleen maar operators. Mm. Omdat die operators zijn ook publiek. En ik ben ook publiek. Eh? En dat was bijvoorbeeld gisteren ook, midden in de nacht, we hebben van oh, ik heb zelf vanaf. Weet ik veel, 7 uur dus avonds tot uh, 11 uur, uiteindelijk nog 12 uur smiddags, gedraaid. 15 uur sessie ofzo. Nou, en dan ergens tussen uh, 4 en 8 zakt het helemaal in. Dus alleen nog maar operators, zeg maar. En, maar, dat, maar dat is voor mij even goed de uitzending. En dan is morgens vroeg, vanaf 9 uur Kwamen allemaal mensen die wakker waren die zetten de tv aan, die wat is dit? Wat gebeurt hier? Die gingen dan ook opbellen. Wat is dit? Er is een enige wat ze kunnen zeggen. Wat is dit nou? En kun je niet dit plaatje draaien of zoiets? Terwijl al die opleiders die zijn al, al tien uur bezig. En ik weet, ik weet hoe verzonkt die zijn, hoe ze zich voelen. Net als ik.